Pure Iselot Thomassen met het NOS-journaal. Het moet mogelijk worden om mensen die terroristisch geweld verheerlijken strafrechtelijk te vervolgen. Het CDA pleit daarvoor. Volgens de partij is nu alleen het aanzetten tot geweld strafbaar. Het verheerlijken van gewelddaden niet. CDA-leider Buma vindt dat het kabinet nu te weinig doet en komt met voorstellen om dat te veranderen. Gisteren zei minister Opstelte dat verheerlijken van geweld wel al strafbaar is. Volgens hem zijn nieuwe wetten dan ook niet nodig en kan het openbaar ministerie nu al mensen vervolgen. De Oekraïense regering heeft het transport van Russische hulpgoederen opnieuw vertraagd, zegt het Rode Kruis. De 260 vrachtwagens staan al bijna een week aan de Russische kant van de Oekraïense grens. Oekraïne is bang dat Rusland wapens het land insmokkelt. Het Rode Kruis hoopt vandaag te kunnen beginnen met het controleren van de lading. De werkloosheid is voor de derde maand op rij gedaald. In juli hadden 645.000 mensen geen werk, 12.000 minder dan in juni. Ruim 8% van de beroepsbevolking heeft nu geen werk, zegt het CBS. De beroepsbevolking is wel kleiner geworden, onder meer door de vergrijzing. Volgens het CBS is vergeleken met een jaar geleden zowel het aantal werklozen als het aantal werkenden met 50.000 afgenomen.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 In de stad Groningen houden familie en vrienden van een overleden vrouw vanavond een inzamelingsactie om daarmee haar opgraving en forensisch onderzoek te kunnen betalen. De vrouw van 23 werd vorige maand dood in haar woning in Groningen gevonden. Volgens de politie en het OM heeft ze zelfmoord gepleegd, maar haar familie denkt dat ze is vermoord en daarom willen ze nader onderzoek. Het weer, flinke zonnige periode en een enkele bui, het wordt 17 tot 19 graden. Morgen in het noordwesten veel regen, in het zuidoosten af en toe zon en pas avonds wat regen. Het wordt dan tussen 15 en 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat in beide richtingen een file bij Muiden van 2 kilometer, want de brug staat open. Tot zover de verkeerssituatie. Straat van in Jupiter Plaza.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 met nu ZFM luncht Ge Jager G9 Hartelijk welkom bij Ge Jager G9, wie heb ik aan de lijn? Ach, ben jij het? Hé? Ja, kikkeboe <lacht> oh, Sorry Kikkeboe Kikkeboe maar zeg je? Ben je vanmiddag naar de eendjes geweest? Wat zeiden de eendjes dan? Het is niet waar. Wat zeiden de eendjes kwak. Sorry hoor. Uh. Hè? Ja, dat doen ze. Eendjes zeggen kwak. Hè? Nee, daar doe je niks aan. Nee, daar gaan we van kwak. Ja, kwak, kwak.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 Weet u, ik ken alle zet Gaikema-woordspelingen uit mijn hoofd. U kent alle zet Gaikema-woordspelingen uit uw hoofd, mevrouw. Kunt u een voorbeeld geven van een zet Gaikema-woordspeling? Nou, meneer, ik stond laatst met meneer Gaikema in Frankrijk, moet ik je voorstellen. Naast mij stond meneer Gaikema, daarna stond ik weer. Ik vroeg aan zo'n Fransman, "Connaissez-vous Gaikema. Die Fransman vroeg, kel Gaikema, waarop ik zei, zet Gaikema. ik mijn Als we te horen heb u geen problemen met taalspelletjes, mevrouw. U kent de regels van geen jager, geen neger, zei u net. Dus we steken maar gelijk van wal. Mevrouw, u woont in Almelo. Dat klopt, ik woon in Almelo, naast de neger. Oh. Oh. oh, zonde. Oh, zonde. Ja, jammer. Jammer. Zonde. Ik heb zo gehoeven thuis, hè. Geef niks, mevrouw, het zijn de zenuwen.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 Wat ik nou wil zeggen is, op het toneel spreek ik geen dialect. Als mut, dan kun je een meunig plat met me hengkuien. Maar dan u mevrouw, hij ik weinig wil. En dan heb ik weer zo'n schoer de benen gekregen. omdat de leuven, dan gaat de mos naar de prutel. Over mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect. Ja, maar zo kan ik ook wat verstaan. <lacht>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 she got me in a head Got me in a hat Dus Heartbeat Fetish en uh, we gaan lekker verder. Samen met Julia Stone. En uh, dat liedje dat heet Grizzly Bear. Dan weet je dat maar even dat het Grizzly Bear heet. Oh ja, ik, ik moet hem wel door laten lopen. Zo. Ik uh, zet hem uit, maar ik moet hem gewoon door laten lopen. Ja, uh, de tune is even weg. Ik weet niet waar die is, maar uh, die moet ik weer even opzoeken. Dus dat komt allemaal weer goed. Volgende week hebben we weer met Tune, de vrijwilligers. Uh, vacature van de week. Dolly, ga je gang. Ja, lieve luisteraars. We hebben vandaag een hele leuke en spannende vrijwilligersvacature. Uh, ik heb aan de telefoon, als het goed is... Jan Willem? Ja, dat klopt. Ja, hi Jan Willem van den Bout, hè? Ja, dat is correct. Welkom in ons programma. Jij hebt een hele mooie en spannende vacature deze week. Vertel eens, wat zoek je? KNRM uh, Zandvoort zoekt uh, uh, redders op zee. Ja. Voor uh, de uitbreiding van ons uh, bestaande vrijwilligersteam uh, zoeken wij bemanningsleden. Ja. Die er, uh, met name overdag uh, uh, eventueel beschikbaar zijn om uh, op een reddingboot te stappen. Ja, dus. Uh, ik denk wel dat daar ook een, een limiet aan zit in de afstand. Want meestal laat het zich niet voorspellen natuurlijk. Dus je moet standtapeden uh, klaar moeten staan om uh, de zee op te gaan. De, de reddingboot moet binnen 10 minuten in het water liggen. Kijk, dus. Moet, dus... Uh, wonend, zeker werkend zijn in Zandvoort. Ja, zeker. Want anders dan red je dat natuurlijk never nooit. En even voor alle duidelijkheid. De KNRM is natuurlijk wat anders dan de reddingsbrigade. Jullie komen ja. echt in actie als er echt een noodsituatie is, hè? Ja, klopt. Uh, reddingsbrigade komt ook wel uh, uh, vaak in actie als er ja. iets aan de hand is. Maar uh, de reddingsbrigade doet ook veel preventief. Ja. Uh, ik zeg het soms heel simplistisch. Op een zomers dag... Ja. Uh, is de reddingsbrigade al op het water en dan zie je uh, oranje boten van de reddingsbrigade. Ja. En als er iets aan de hand is, uh, uh, komt de KNRM met één gelleten en wij uh, zijn zowel uh, dicht onder de kant als heel ver op zee uh, kunnen wij uh, helpen. Ja, ja. Dus en voor die boot zoeken jullie nu vrijwilligers. Zit daar een, ja. een minimum en een maximum leeftijd aan, Jan Willem? Ja. Uh, ja. Je moet uh, minimaal uh, 18 jaar zijn. Ja. En maximaal uh, uh, zeg maar 45. Ja. En je moet gezond zijn. En gezond en uh, niet bang zijn voor nat haar natuurlijk. Huh? Nou, je moet wel tegen water kunnen ja. ja, ja en niet zeker. snel zeeziek worden natuurlijk. Nou oh, maar dat kan wennen hoor. Oh. Ja toch? Ja hoor. Ja, dat wendt. Dan ga je net zo lang het water op totdat je niet meer zeeziek bent. <laughs> nou, de, de, de meesten hebben er geen last van... maar uh, het komt een enkele keer voor dat we iemand uh, uh, moeten bedanken... omdat hij uh, uh, iedere keer zeeziek wordt. Ja, ja het moet natuurlijk geen, uh, niet, geen blijvend uh, gebeuren zijn dan. Je, ja, nee. Hoe minder last je van zeeziekte hebt, hoe beter het is natuurlijk voor jullie. Ze, en als iemand geïnteresseerd is, hoe kunnen ze contact opnemen? Ik ga in ieder geval straks jullie vacaturen op onze site zetten van Facebook... Maar uh, als iemand wat meer zou willen weten, hoe kan uh, iemand contact opnemen? Ze kunnen uh, contact opnemen met mij. Ja. Uh, dat kan uh, per e-mail. Ja. Uh, dat is schipperapenstaartjezandvoort.knrm.nl Ja. Ze kunnen ook uh, uh, iedere maandagavond langskomen in ons boothuis aan het Torbekkenstaat. Ja. Naast het casino. Ja, want dat is ook zoiets. Uh, Jullie hebben een open avond. Uh, Aankomende maanden hebben wij een open avond waar ja? uh, iedere geïnteresseerde uh, uh, uh, op de reddingboot kan bekijken, uh, ja. uh, uh, vragen kan stellen aan de, uh, de vrijwilligers. Ja? Er hangen ook uh, fotoborden, uh, zeg maar, die de historie van de KNRM in het heden uh, uh, laat zien. Ja. Uh, KNRM Zandvoort uh, bestaat sinds uh, 1824. Dus, uh, ja, dat is een hele tijd uh, al, hè? Ja. We zijn er al aan, Heel wat foto's. We uh, waren er al vroeg bij. <laughs> ja. Dus dat zou uh, ook kunnen. Ook, ook, mensen die geïnteresseerd ook, ja, zijn, ja, kunnen ja, ook naar de. Dat, uh, naar naar de, de, ja, de ja. ja, hartstikke mooi. Nou, dus mensen, bent u geïnteresseerd in deze prachtige vacature? U kunt dus contact opnemen via de mail. Kun je hem nog één keer noemen, Jan-Willem? Schipper, apenstaartje zandvoort.knrm.nl Of, uh, Bellen? ons station heeft een eigen website. Ja. En dan uh, gewoon uh, even googelen KNRM, uh, spatie Zandvoort. Rien. Dan vind je onze pagina en we zitten ook op Facebook. Helemaal mooi. Dus er zijn vele wegen die naar uh, de KNRM leiden, zullen we maar zeggen. Ja, dat is correct. <laughs> nou Jan Willem, ik hoop dat je heel veel reacties gaat krijgen... naar aanleiding van ons gesprekje. En wij wensen nou, ja. je heel veel succes. Dankjewel ieder voor de aandacht en een goede uitzending. Nog. Heel graag gedaan, heel graag gedaan. Nou, en succes maandag hè, met de open dag. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, dag Jan Willem. Ben die ik twee weken geleden live zag op de Older in Leeuwarden. Nou, ze komen nog zeggen, aan, aan de voet van die mooie oude toren. Die scheve toren die in Leeuwarden staat, De Older Het Dus van het uh, nieuwe album Hydra, Within Temptation. Samen met zangeres Tarja. En dat nummer dat heette uh, uh, Paradise, What About Us. Ik las net op Facebook eh, dat eh, het album van The Stones, Out of Our Heads... precies eh, vandaag, in 1965, als eerste eh, nummer 1 werd in de Amerikaanse top 100. Dus vandaar maar even een liedje van die prachtige LP, Out of Our Heads van The Stones. Nummer dat heet The Spider and the Fly. Grote hit van het album was overigens I Can Get No Satisfaction. Maar ja, die hoort je wel vaak genoeg en dit niet. The stones sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what I do when I'm through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping. In, drinking, superficially thinking Zandvoort en de regio. Uh, precies in, uh, deze dag in 1965. Uh, kwam deze plaat, werd deze plaat nummer 1 in Amerika. Autovouwer Head. Uh, maar goed, dat wou ik nog even zeggen. Dit is het regionale nieuws met Dolly Ten Piri. Ja, luisteraars, hier een update van het regionale nieuws van 21 augustus. Burgemeester Meijer heeft de exploitant van de horeca-inrichting Piripi een bestuurlijke maatregel uit het sanctiebeleid drank- en horeca opgelegd. Op donderdag 10 juli 2014 14, heeft Piripi de toegestane sluitingstijd van drie uur overtreden. Dit betekent concreet dat de sluitingstijd van horeca gelegenheid Piripi... aan de Kerkstraat 25 te Zandvoort wordt vervroegd met vier uur gedurende drie dagen. Te weten, vanaf woensdag 20 augustus...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 000. Gisteren hield de politie een snelheidscontrole op de Verspronkweg in Haarlem. Tussen half tien en één uur passeerden 1.800 voertuigen de controleplaats, waar niet sneller dan 50 kilometer per uur gereden mag worden. In totaal reden 184 bestuurders te snel. Overtredingspercentage is 10%. Hoogstgemeten snelheid was. 83 kilometer per uur. De meeste praktijklokalen voor VMBO en MBO zijn nog niet veilig. Juist waar scholieren leren werken met machines... is de veiligheid nog altijd niet in orde. Bij controles op ruim 100 VMBO- en MBO-instellingen... bleek 64% onveilig te werken. Dat meldt de inspectie SZW donderdag... De controles werden uitgevoerd tussen september 2012 en april 2013. De situatie is wel wat beter dan in 2010, toen nog overtredingen werden geconstateerd bij ruim drie kwart van de praktijklokalen. En bij de recentste controle op 107 scholen werden 142 overtredingen geconstateerd. Bij bijna drie kwart van de overtredingen ging het om bewegende delen van machines die niet goed of helemaal niet waren afgeschermd. Scholen zouden vooral het gevaar van beknelling vaak onderschatten. Spinnen worden over het algemeen groter als ze in steden leven... zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. De spinnen profiteren waarschijnlijk van de relatief hoge temperatuur in steden... en kunnen ook gemakkelijker jagen door kunstlicht. Dat melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE... De grote stadspinnen werden volgens hoofdonderzoekster Elisabeth Loo... opvallend vaak aangetroffen in de buurt van Lantaarnpalen... waarin de zomer ook veel muggen te vinden zijn. De spinnen profiteren verder vermoedelijk van de relatief hoge temperaturen in steden. En door een warme omgeving groeien de dieren over het algemeen sneller. Ook lijken wielwebspinnen in steden minder last te hebben van parasieten... dan in natuurgebieden, zo blijkt uit de studie. En grote stadspinnen houden zich daarnaast vaak op in de buurt van grasvelden... waar veel prooien voorkomen zoals vliegjes, mieren en muggen. Volgens de wetenschappers bieden hun onderzoeksresultaten nieuwe inzichten... in de manier waarop stedelijke omgevingen de populatie van diersoorten... zoals spinnen, beïnvloeden. Roze horeca mag niet ontbreken in een stad als Haarlem. Dat blijkt uit de laatste pol van RTV, nieuwspartner... Haarlem 105. Bijna de helft van de stemmers is van mening dat er iets terug moet komen... na het verdwijnen van Haarlems enige café-café Wilsons. Maar dat vindt, geen taak, maar vindt dat geen taak voor de gemeente of de politiek. Zij vinden dat ondernemers zelf met een plan moeten komen. Een kleine 30% vindt ook dat er een alternatief voor gay-café Wilsons moet komen... maar dat de gemeente of de politiek daar wel een rol in moet vervullen...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 Het Sterrencollege aan het Badmintonpad in Haarlem en het Vellessandcollege in Amuiden... zijn sinds dit jaar nieuwe schooljaar gestart met het verbod. Het Lyceum Santa Maria heeft een verbod in voorbereiding. De paulus aan het Juno-plantsoen en het Rudolf College aan de Engelandlaan... hanteren al langer een verbod. Het is niet duidelijk op hoeveel scholen het verbod nu is ingesteld... Eerder dit jaar luidde de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen de noodklok vanwege de schadelijke gevolgen van de drankjes. Ze zouden hartkloppingen, slaapstoornissen, druk gedrag en maagklachten kunnen veroorzaken. En tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 De temperatuur stijgt naar 17 graden en aan de kust waait dan een krachtige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht uit onze regio. Second passing reminds me I'm not home. Bright lights and city sounds ringing like a drone. Unknown, unknown. All blaze stars, empty hearts. Buying happy from shopping carts. Nothing but time to kill. sip Sipping life from bottles. Tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard, cocaine, dollar bills and my happy little pill.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 life from bottles, tight skin bodyguards, Goat you down the boulevard, cocaine, dollar bills, and my happy little pill from shopping carts, nothing but time to kill, sipping life from bottles, tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard, cocaine, dollar bills, and my happy little pill, take me away, dry my ja, dus dat is weer een nieuw Happy Little Pill. En uh, dat was Trojo, Trojo Shen of zo. Hè? Nooit van hoor hey, uh, Dolly, je had een verzoek? Ja. Ja, je had een verzoekje. Hè? Zij... Ja, er is een verzoekje ja. binnengekomen. is een verzoekje binnengekomen, ja. <laughs> En, en van heel ver weg dat het ons net nog voor twee uur heeft bereikt, dat is mij een wonder. Nou, maar komt... die postdurfie vloog snel. Ja, zo. mee. Postdurfie had weer mee. Zo, zo, zo, zo. We mee. <laughs> nee, er is een, uh, een verzoek binnengekomen voor het nummer uh, Sweet Music Man van Millie Jackson. Oh. En die gaat nu starten. Die gaat nu starten. Ja. Nou, luister maar, goed mensen. Uh, luister hier, op komt op. hier komt hij. Hier komt hij. Ja, komt hij nog? Ja. niet. Nee, je moet die knop ook openzetten. staat open. Waarom hoorden we Net hoorden we hem wel. Ja, we staan niet op start, denk ik. Ja? Ja, hij draait al. Nou, ik hoor hem niet. Hij is al twintig seconden aan het spelen. Ja, net hoorde ik hem wel, maar nu niet. Ja, wat heb je dan nu niet gedaan wat je net wel deed? Nou, dat weet ik niet. Nou, we zoeken het even uit. Draai hem straks. Ja, we stellen het nog even uit. Sorry. Sorry. komt zo. Hoe kan het nou? Je hoorde hem net, toch?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 Nieuwe single van de groep Train. We kan me kennen van Drops of Jupiter en dat soort... Ik zeg, Dolly, je had een verzoekje, hè? Ja, ik had uh, weer een verzoekje. Alweer. Hè? Ja, nou, ik hoop dat de mensen het me niet kwalijk nemen. Ik begin net als disc ik mag, Ik mag een schuifknop mag ik uitproberen. Ik doe het meteen fout. Ja. Ik had de volumeknop uitstaan. Ja. <lacht> en daar heb je op de radio niks aan, hè? Nee, daar heb je ik niks ga, aan. Je ik, vanaf... ga, ik ga het gewoon opnieuw proberen. Nou, zet hem maar aan. Ja, we gaan nu draaien. Millie Jackson met Sweet Music Man. Op verzoek van Loes. Hier Amp. komt hij. Kijk, dat is hem. I want to be with you, too, but Millie, you know I like to travel. I like to move in different directions. However, love, you'll always be my number one girl. You can deal with it. Darling, go. Follow your rainbow. You'd only end up resenting me for holding you back anyway. And if this what makes you happy, hey, sing your song, sweet music, man. You touched my soul with your beautiful song. You even had me coming along right with you. You said, I need. We zijn verzoeken, maar we hebben hem dan toch gevonden. <laughs> maar het was het wel waar, toch? Ja, hartstikke mooi. Trouwens, zo'n dijk van de stemmen. Ja. Kom op, aangesproken de nummer. de <laughs> Kende je er toevallig? He? Heb je er toevallig gekend? Nee, nee, nee. nee. Oh, oh, nee. Dat is goed. Had gekund. Ja. ja. Millie Jackson was dat. En de nummer, dat nummer heette The Sweet Music Man. En dat draaiden we op verzoek. En daar zijn we leuk. Vinden we leuk als je met verzoekjes komt, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Alleen vandaag niet meer, hoor. Want vandaag zijn we bijna klaar. Het is uh, ja, we zijn, bijna. We zijn uh, mijn vijf minuten ook niet vergeten, hè? We're going to have Paul McCartney and Wings. Hey. Rock <laughs> show. Wings. En het album Venus en Mars dat dit jaar ook alweer 40 jaar oud is. Ja. 74. Wow. Tot de opvolger van Band on the Run. Ja, Paul McCartney en uh, Wings, dus een uh, rockshow. Geweldig paad uh, van het album. Venus en Mars, 40 jaar oud alweer. Goed, zo dadelijk. Uh, hoe heet het programma dan ook weer? Hè? Huh? Matchbox! Oh ja, Matchbox. <lacht> Zometeen Matchbox met uh, Bart van der Meer, dames en heren. En. we uh, ja, dat nou, uh, vreselijk gezellig. Julien en ik gaan naar huis. We zijn er klaar mee. En uh, morgen zijn we er weer. En dan uh, hoort u weer CFM Lunch. We Veel plezier nog met alle live programma's vandaag. Okay. En uh, tot morgen. On, Via de kabel op 104.5